11 Uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Syrië zal, volgens de Russische president Poetin, de humanitaire ramp in dat land alleen maar vergroten. en een nieuwe vluchtelingenstroom op gang brengen. Poetin kondigde aan dat Rusland de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeen zal roepen. om de bombardementen te spreken. Hij spreekt van een daad van agressie. Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben afgelopen nacht kruisraketten afgevuurd op doelen die door de Syrische regering gebruikt zouden worden voor chemische aanvallen. Aanleiding was Douma, waar volgens die landen een gifgasaanval plaatsvond. Rusland ontkent dat.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 I tell you why I can't find you. Every time I go out to your place, you gone fishing. How oh, you know? Well, there's a sign upon your door. Uh huh. Gone fishing. I'm real gone, man. You ain't working anymore. Could be. There's your hole out in the sun, where you left a row half done. You claim that hoeing ain't no fun. But I can prove it. You ain't got no ambition. Gone fishing. By a shady, weighty pool. Shangri-La. Really la. <laughs> I'm wishing I could be that kind of fool. Shall I twist your arm? I'd say no more work for mine. Welcome to the club. On my door I'd hang a sign. Gone. Instead of judgment The wishing Papa Bing, I stopped by your place a time or two lately, and you aren't home either. Well, I'm a busy man, Louie I got a lot of big deals cooking. I was probably tied up at the studio. You aren't tied up, you dog. You, you said, was just playing old Gone Fishing. Bap bap bap bap bap. There's a sign upon your door. Hey, pops, don't blab it around, will you? Gone Fishing. Keep it shady. I got me a big one staked out. Mm. You ain't working anymore. I don't have to work. I got me a piece of Gary. Milking in the barn. I have the twins on that detail each take a side. But you just don't give a four bits of cow and hand lotion. You, just never seem to learn. Man, you taught me. You ain't got no ambition. Het tweede uur. Meneer het tweede Draaier? Ja, Ben. We gaan allemaal We doen met het tweede uur. Wij gaan praten met uh, Willem Paap en Henk Keur. Welkom. En daarna gaan wij praten met Iris Jansen. Ja, over uh, het schoolproject in Ethiopië. Ja, ze moeten er echt een webblog van bij houden hoor. Een, een vlog. <laughs> dat ik een val blog. hier even stil, maar daar gaat Cor straks nog even uitleggen nee, hoe dat zit. Een videoblog. Ja, en ja, wat een en dan, blog is. <laughs> ik weet wat een blog is. Alleen ik kijk daar niet naar. Het uh, laatste kwartier is voor Mie Michael uh, Vaas, Vintage, het Zandvoort. En dat gaat over oude autootjes op een uh, locatie. Daar gaan we het ook over hebben. Maar als eerste, Willem Paap en Henk, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zo ben je beter te verstaan Henk. Ja. Uh, de verkiezingen zijn geweest. Ja. Sociaal antwoord is buiten de boot gevallen. Juist. Uh, hoe voelt dat, Willem? Nou, die, donder... nou, die woensdag uh, was het net uh, hakken uh, over de sloot. Ja. En donderdagochtend belde Niek, toen was de schoen voor de sloot. tussen uh, hakken voor de sloot bestaat niet hein? maar wel een schoen voor de sloot. Ja, dat was even een, uh, uh, een hele zware domper natuurlijk. Dus dat was een grote de receptie. Uh, ja, nou ja, dat kan ik wel zeggen. Ja. Ik zal niet herhalen wat ik toen allemaal zei. Maar... Nee, dat mag niet op de radio. Nee, daarom doe ik ook niet. Oh, dat wil me niet. En uh, twee uurtjes later dacht ik, zo doe je het er allemaal op. Hup, positieve woorden en uh, op de achtergrond uh, gaan wij we gewoon weer verder. Dus uh, we gaan gewoon, als het moet, gaan we inspreken. En uh, over vier jaar zijn we er gewoon weer bij. Ja, je hebt natuurlijk altijd uh, bij dus, allerlei commissies gewoon het recht van inspreken. Ja, daarom, ja. ja, ja, ja. En er zijn. Ja, nou goed, dat moet Apple. nog blijken. Uh, <laughs> nou, daar kom ik zo. Op. <laughs> ja. Er zal wel een nieuwe inspraakvorming komen, dus dat moet blijken hoe dat uh, straks gaat met de inspreker. Ja, Gaat die veranderen? Dat weet ik niet. Ja, dat is aan hun. Maar ja, waarom ik zou je. Niet. Ja, dat uh, weet ik niet. Waarom zou men dat veranderen? weet ik niet. Uh, men wil zoveel veranderen, hè? Ja, maar de, ik heb over de inspraakronden niet veel gehoord. Hè. Nee, nee, ook nee. niet gelezen. Nee. Dus, uh. nee, maar het moet allemaal nog blijken. En, uh, we horen het wel. Nou, ik denk dat de commissie de commissie, de commissie, de commissie blijft. Ja, nee, je zal wel maar op welk moment? Uh, ja, ja, ja, ja, ja oké. Okay. Op welk moment? Ja, ja. Maar, maar de, ja, dus, twee er, dus, er, dus, er is uh, twee zo er, dus er is, er duidelijk uh, afgelopen vier jaar best wel gebruik van gemaakt. Ja. Van het inspreekrecht. Ja, nou, dat gaan wij dan ook doen. Ja. Maar wel na de zomer. En de website blijft gewoon in de lucht, dus uh, daar blijf ik ook mee aan de hand. Ho, hoezo na de zomer? Nou, nou ja, weet je wat het is? Ja, straks krijg je de voorjaarsnota en dat is een aanloop uh, naar de begroting. En dan is het uh, zo goed als uh, even over tot uh, augustus, september. Ja, ja. het zomerreces dus is. Nou het het zomerreces, dus... dus het uh... begint alweer bijna. Ik, het is april. <laughs> met, uh, ja, het is 8 nog 8 frisjes he? het, is, het is nog hartstikke fris, het is april. Ik, ik heb uh, een nog aan, Ja, helaas. Uh, de, de website Henk, die bestuur jij? Ja. Uh, we mogen wel zeggen dat het een van de updates te website is van Zandvoort. Leuke ja, tekeningen onder, trouwens altijd. He? Leuke tekeningen. Ja, tekeningen. ja geinig hè. Ja, ik krijg, ik krijg heel veel positieve dingen erover. Dus, uh... Nou ja, dat blijft altijd mooi. Alleen ik krijg af en toe te horen waar sta ik er niet op, weet je. Nou, het kan geregeld worden. Dus... Niet zeggen, Ben. <laughs> dat nou, dat je... Zou zul je mij ook zeker niet horen zeggen. Je komt, je komt er vanzelf op. Oh. <laughs> nee, daar gaan wij niet aan beginnen. Ja. Maar... Uh, je had het ook over plannen die er uh, nog zijn. Hè? Uh, die, ik, ik pik er even één uit. Stationnetje in Noord. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld uh, de, de, de waterputten. Van de Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Bus. De bus. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Gaat dat nou nog lopen? Nou ja, kijk, ze hebben naartoe gezegd om ermee aan de slag te gaan. Ja. En uh, ik zal toch echt wel uh, bovenop gaan zitten toch? Kijk, het treinstation. Dat ligt aan de gemeente. Ja, hoe, hoe komt dat... Uh, de, het is door jullie ingeschoten? Ja. Hoe wordt dit nou verder opgepakt? Nou ja, uh, kijk, het... Uh, het ligt ergens? Ja, de, bij het college. Dus, uh, bij het college. Okay. Kijk, die, die bus, die, uh, daar is, uh, heb ik toen een gesprek gehad met uh, toen, of de huidige wethouder uh, Kuipers meegesproken. En die was er zeer positief over. En, nou ja, dat, dat loopt nog. Dus, nou ja, eerder zal ik hem wel eens even bellen van hoe zit dat. Dus dat, of een, je stuurt een vraag en dat is probleem. Nou, dat is hetzelfde met het treinstation. Uh, dat ligt dan de, bij de gemeente. Kijk, de gemeente moet dat zeggen van, uh, we willen uh, dat ding... Maar even voor de duidelijkheid, de gemeente is het college of de raad? Nou ja, de college. raad en het college. Maar het ligt bij het college? Het ligt bij het college, ja. ja. Dus dat, uh, dat ligt... Het is dus even afwachten wat ze, hoe ze het verder op gaan pakken. Dus is het is een nieuwe college natuurlijk. Het gepakt een nieuwe college moet dat natuurlijk dan ook wel gaan doen. Maar als je de positiviteit hoort van de inwoners in Noord? Dat kan ik me voorstellen. Maar ik hoor net ook iets over de markt. En dat gaat ook een hele andere kant op ineens. Ja. De hele bevolking kan positief zijn. Zoals ons heeft een prachtig plannetje ingediend, over het zonnetje. En het ja. nieuwe college zegt: van nou, daar gaan we niet aan beginnen. Ja, ja, dat horen we dan wel. Kan dat? Ja, nou, ja, nou, ja natuurlijk. Dat kan, dat alles kan. Ik, uh, dat kan. Kijk, maar ja, is het licht, licht aan uh, hoe dat college dat ziet, uh, die plannen. Maar die college dit, dit college, uh, wat er nu zit, is positief. Ja. Uh, er wordt gesproken over een breed raadsprogramma. Dat gaat ook altijd een stukje terug. Ja. Dan zou dat ja. niet zomaar kunnen laten vallen. Nee, dat lijkt mij ook niet. Maar goed, we zullen dat uh, afwachten wat uh, precies uh, straks in het raadsprogramma staat. En uh, mocht het allemaal zo zijn, dan zullen we uh, echt wel gaan inspreken er, uh, erin. Ik neem aan dat het een, uh, een openbare bijeenkomst gaat worden straks. Hoop ik. Dat denk ik wel. Ja, lijkt mij ook. Dus als het, nou, als... Je kan pas inspreken, volgens mij, op het moment dat het punt op de agenda ja, staat. Ja, ja, nee, wel nou, ja. Maar dan kun ja, je ook wel vragen over vertellen. Er op de agenda vertellen. komen te staan natuurlijk. Ja. Maar hoe krijg je iets wat, eh, ik speel even de, de, de hele verkeerde kant, hè? Jo. Ja, hoe, ja, meen je nou? hoe, hoe kan je dat weer ergens opkrijgen, als het niet besproken wordt? Ik heb vragen stellen. Vraag vraag stellen, kan, kan ik al een vragen gesteld. Vragen gesteld, ik kan een naar college stellen. Als, als burger stel je de vraag ja, aan bedoel. het college, uh, hoe zit het met het treinstation? Ja. Oké. Okay. Je kunt ook schriftelijke vragen stellen Nee, het college. Het gaat mij even om het principe dat ja. je nu uh, maar er zijn al als burger antwoord. gaat vragen. Ja? Is het toch een hele andere situatie als dat je als, als raadslid gaat vragen? Ja, ja. Nou, wij gaan het uh, uh, namens Sociaal antwoord vragen. Sociaal socials blijft bestaan. Ja. Ja, ja. Dus je kent gewoon ja? weer uh, diezelfde vraag, hoe staat het ermee en hoe, wat zijn de vorderingen? Nou, laat ze maar antwoord op geven. En dat doe je als politieke partij? Ja, en dat doe ik. Dat kan dus wel heel lastig zijn, want ik weet bijvoorbeeld dat in het uh, plan wat ze ooit hebben gemaakt, Parel AC+, Plus, ja, ja, hebben we het dus over een, uh, een, een haventje hier voor de deur. Ja. Dat staat dus uh, duidelijk in. En ja, dat is ook iets wat een beetje zweeft uh, tussen hemel en aarde. En dat gaat volgens ja. mij nooit komen. Ja, dat blijft zweven. Ja. Ja. Oh, je, met <laughs> je moet het je met <laughs> me eens zijn. Kijk, net is een bus, uh, dit is die lijn 300, het is niet het algemeen, hè? dus voor de inwoners, het toerisme, ja. het algemeen. Hè? Dus je, daar heb je wat aan. Het is hetzelfde als met de treinstation, daar is het algemeen, voor de inwoners, daar heb je wat aan. Ja? Dat, dus nou ja. Het is een voordeel. Ook voor de ondernemers die in Noord zitten, die hebben daar wat aan. Want je kan mensen uitnodigen, voor, kom komt met de trein en je stapt voor de deur uit. Dat is het voordeel. En dat is het andere onderwerp wat jou aan, aanraakt: de, de brandputten. Nou, ik ben bij twee oefeningen geweest. Nou, daar ga ik nu niet over uit, maar weet je, dat zijn, dat zijn punten. Ik heb gelukkig hier en daar mensen ook nog wel zitten, die in, in, in wel in de raad zitten nog, en die me nog steeds in steunen, voor mocht het zover zijn, dat ze me ondersteunen. Dus via de raad. Maar die, uh, die brandputten, het station is, is redelijk nieuw, maar die brandputten, dat loopt al een aantal jaren. Ja. Ja. En waarom zit daar geen schot in dan? Nou, kijk... Het is toch de veiligheid van... Ja, de inwoners. En dat heb ik ook dadelijk aangegeven. En nu hebben, hebben ze een oefening gehouden met, die, met, de, met dat watertankvoertuig. Nou, je wil niet weten wat ze tegen me gezegd zeggen of wat niet klopt. Hoor. Ik heb maar. het watervoertuig in de kerkstraat zien staan een keer. Ja. En het ging ook je zo. Uh... Nee, maar heb je ook gezien nou, als je dat aan te sluiten? Nou, geloof me. Ik ben bij twee oefeningen geweest als enigste. Ik ben bij oefeningen geweest. Nou, je staat te stuiteren. Wat daar allemaal aan problemen voordoet. Ja, dit, dit is niet van gisteren. Nee, dat is, maar hoe lang ben ik ben er al mee, al mee bezig? Daarom, ja. daarom vraag hey, ik mij af: als je met 17 mensen zit. die allemaal voor de veiligheid van zouden zijn, lijkt mij. Ja. waarom zit daar dan geen schot in? Ja. Uh, dan moet je bij uh, of de portefeuillehouder wezen. of je moet bij de VK wezen. Ja, maar ik, ik hoor uh, uh, altijd roepen: wij doen wat de raad vindt. En de raad roept: de college moet doen wat wij vinden. Ja, maar dit is, een, is uh, dit, uh, dit is voor het college. Is, zo werkt het allemaal natuurlijk. Maar zo is het, dus zo wel. Is het wel. Maar, de, het maar dit is een college-aangelegenheid, hè? Ja, wel? VHK. Maar de, de, de raad geeft het advies om dit te doen. Ja. En dan, sorry, moet het uitgevoerd worden. Nou, kijk, als je, als je die, uh, brand, uh, die waterputten wil behouden, zou je het als zon voor het zelf moeten gaan bekostigen. Want de VK zal het niet bekostigen. Maar okay, daar, daar vindt de schoen aan. Uh, maar dan mag ja. je mij uitleggen, De VK wil uh, uh, al de waterputten uh, weg hebben, gewoon. <coughs> Die willen het uh, niet meer onderhouden gewoon. Die willen gewoon met waterstinkauto's uh, naar branden toe. Maar, maar... Nou, dat houdt in als je als Sandvoort zegt... nou, wij willen wel die waterputten behouden. Ja, zou je zo, daar met een budget uh, mee aan moeten komen. Ja, moet jij dat ja. en dan mag jij Ja, dat je uitleggen... neem ik aan van wel, ja. Ik denk dat het een beetje zo die kant op gaat. Okay. En dan mag je uitleggen wat is dan goedkoper? Die 65.000 65 euro één keer in die vier jaar voor onderhoud... en dan je gebruikersrecht? Of 4,5 ton voor een voertuig... <tus> En dan nog het personeel wat je per voertuig, dat zijn er twaalf, in moet werken. En net elk jaar wat je extra personeel hebt. Mag uh, jij, jij vertellen wat gekoper is, wat voor inwoners is dan? Die, die rekenen is niet zo moeilijk, want ik kan, ik? die kan je uit je hoofd. Maar dan blijf, blijf ik toch vragen waarom er niks gebeurt. Ja, ja maar ja. dat is dus weer... Dat is strokig, weer, Als je Die vragen, die, die, zo vaak die vragen die ik al gesteld heb, en elke keer dan vragen... Maar, ik maar jij stelt je... vragen in de raadzaal... Aan het college. Daar is een wettelijke termijn voor dat je antwoord moet hebben. Ja, die antwoorden, die, er, is, er zijn antwoorden op gekomen. Er zou eerst een onderzoek nu ingesteld Nou, dat onderzoek daar ben ik bij geweest. Ik ben zelfs bij tweede, ben ik zelfs op afstand ben ik geweest hmm. te kijken. En je wil niet weten wat daar naar buiten is gekomen hoor. Nou, dat wil ik wel weten. Ja, <laughs> maar dat gaan we straks dan wel komen als, als het aan de orde ja, maar, komt. Enk, dan heb je het weer over straks. Ja, maar... En dan komt er dus weer een half jaar mee. Ja, maar luister, ik zit een paar rapporten te wachten van de VK zelf. En die hebben ook een... Uh, ik ben erbij geweest. Hij ging een rapport maken en ik heb een rapport gemaakt. En die twee rapporten, die wil ik eerst naast elkaar hebben. Om te laten zien voor wat mijn bevindingen waren en wat hun bevindingen waren. En wanneer krijg je dat rapport? Nou, dat zal in deze dagen komen, dat is met me toegezegd. En dat moet ik eerst goed bestu bestuderen, heet dat. Ja? En wat denkt de, uh, wat het, het loopt al uh, heel lang hè. Mm -hmm. Wat dachten de raadsleden daarvan? Nou ja, tot nu toe wat ik gehoord heb staan ze allemaal positief over ja. datgene wat ik aan het doen ben. Die staan achter me. Dus die zijn voor de brandputten, ja. Om het ja. grofweg grof ja. te zeggen. Ja. Hoeveel putten ja. gaan ja, uh, we gebruiken? Ja, zeker. Uh, ja. ja. Dus ongeveer de 900 liggen er in het dorp. Ja. Maar goed, 900. Ja, ja. Dan ga je kijken naar het financiële plaatje en dan is het aan de VK of de gemeente. Ja, nou, gemeen, de gemeente is het ik net de van ik. Nee, Maar gaat dat bekosten heb straks. Zegt... Als je het hoort, hè, kijk, een, een watertankvoertuig, hè, als je dat in Groningen, Dreent of die andere provincies gebruikt, dan zijn die huizen liggen veel verder uit elkaar. Ja? Ja. ja, nou, daar is niet een niet uitkomst. Dat is dat mm is -hmm. een uitkomst. Want dan heb je water bij en dan is die. De, de leidingen. Het is heel anders dan ja. hier in, het, in, ja. het, in, de, in de regio hier. De druk is ook anders op de leidingen. Juist, nou, maar wij hadden vroeger. Ja, spreek ik als man. We hadden vroeger hier twee bar alleen. Een handpomp. Ja, ook nog. Maar dat is wel heel erg terug. Ja, een foto van het maar, Ja, je moet terug. Maar dan zie ik die ook, man weer ook Ja, weer. ja, Maar we hadden in ieder geval twee bar. En dan konden wij ook gewoon al woningen blussen of... Uh, dat is ook geen probleem. Nee. En jullie zitten vier bar op. En dan zou het misschien wat teruggedraaid worden, zeggen ze. Dan nog. Ja. Weet je. Het, gaat het ergste, en daar maak ik me echt kwaad om, het ergste wat er is, een voertuig heb water nodig. Als een voertuig aankomt rijden en bij een brand het eerste wat je, wat een voertuig hebt, is, is water. Dat is heb je nodig. Denk. Dan hoor je per leiding aangesloten te zitten. zit en die jongens. En als er geen water zou zijn, ja, wie, Ja, maar ja. wie krijgt dan weer de volle laag? Het is niet de gasten die op kantoor zitten of de, wat voor dingen dan ook. Nee, het zijn de jongens die op de werkvloer zitten, die ja. daar staan. Ja, dat is daar. En wat krijg je weer? Dan krijg je oneenigheid. En wat moet er dan die jongens moeten nou zeggen, sorry, maar we hebben even geen water. Nee. Het water komt uit halen, is onderweg. We moeten even wachten. Wacht maar even. We laten we het ja. Ja. Ja, We Ook. gaan weer het... De plannen die worden door jullie uh, gevolgd, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Er zal weer worden ingesproken ja. en uh, ja. het sociosomt zal blijven bestaan. Ja. Dat is duidelijk. Ik ben zeer benieuwd naar het, de uitkomst van de rapporten. Daar gaan we het zeker nog een keer over hebben. Um, nou, dat is verder duidelijk, denk ik. Cor, heb jij nog wat moeilijkste vragen? Hey, hey. Ja, ik ja, wilde gewoon bij jou vragen, want Suzanne Lansen is ja. uh, ook aangekomen. Ja, jullie zitten nu niet meer in de raad. Hè? Nee. Ja. En, uh, Komt dat omdat er meer politieke partijen erbij zijn gekomen? Ja, geen idee, geen idee. Zijn, Ik heb geen idee. De inwoners dus, e hebben gest... daar iets, uh, gekozen. Maken, en dat is het dan. Uh, er is ook een beetje frustratie. bij. Het aantal mensen die uh, gekozen hebben, dat was aardig hoog, he? 56 bijna. Ja. Ja. ja, we zijn eigenlijk ja, eens een keer aan het stijgen met, uh, met kiezers. Ja, ja, ja. Wij kwamen gewoon 7 stemmen tekort. Ja, dus dat, dat was, is eigenlijk niks. Ja, want dat was mijn volgende vraag. Ja, dat, stemmen, ja, was, ja, het dat tekort was het. Eén is wel zuur. Ja. Zeven ook. Ja. ja. Ja, het is niks. Het is helemaal Goed. niks. Goed, nee. wij moeten door, want uh, uh, het volgende dus onderwerp over vier staat jaar plus te 7. wachten Over vier jaar, uh, nou ja, tijdens die vier jaar blijven jullie actief, hoor. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, uh, Over drie jaar hebben we ons verkiezingsprogramma alweer. Nou, dat maar, ja, wat wat is nou zo nou snel gaat het. Wat is nou vier jaar? Oké, okay. Henk bedankt. Ja, ja graag gedaan. Dank En tot ziens. Okay, Dank voor de komst. van Sociaal Zandvoort is aangeschoven Iris Jansen, want uh, Iris Jansen die gaat naar Ethiopië. Welkom Iris. Dankjewel. Welkom. En in onze voorinformatie hadden we gezegd dat je les zou gaan geven op een kleinschooltje in het Oerwoud. Dat hadden we in het begin van het programma gedaan. Ja. Maar ik hoor alweer dat de plannen veranderd waren. Ja, de plannen zijn een beetje veranderd, want um, vanwege veiligheidssituatie en een negatieve reisadvies blijven we in de hoofdstad van Ethiopië, ja. uh, Addis Ababa. Dus het is, dat is geen, zeker geen klein dorpje, dat is een uh, miljoenenstad. Ja, maar je gaat Gaat daar wel les geven? Ja, ik ga daar um, samen met 14 anderen vanuit Edikans, gaan wij uh, docenten daar op basisscholen uh, helpen met onze kennis die wij hebben om beter les te geven. Dus ik ga niet per se zelf voor de klas staan, maar we gaan andere docenten uit Ethiopië helpen beter te worden. Doen wij het beter dan Ethiopische leerkrachten dan? Uh, ja, de kennis in Nederland over pedagogiek en didactiek is uh, vele, ma vele malen groter. De klassen daar zijn uh, 100 leerlingen met één leraar. Die op een monotoon gewoon vertelt hoe het is. En er worden geen vragen gesteld. Kinderen werken niet samen in groepjes. En daar uh, valt uh, heel veel op uh, te winnen. Zonder materialen, maar manier van lesgeven heeft echt heel veel invloed. 100 leerlingen in een klas. Ja, 100 leerlingen in één klas met één docent. Die een minimale opleiding heeft gehad. Ja, die kan alleen maar een verhaal houden natuurlijk. Ja, en die vertelt gewoon... Uh, zijn verhaal van vijf uh, minuten. En daarna vraagt hij uh, understand. En dan zegt de hele klas ja. als een man uh, Yes. Want dat moet je wel zeggen. En dan uh, is de les klaar. En dan gaan ze door naar het volgende vak. Hoe kom je er eigenlijk bij om dit te doen? Uh, ik zit nu in het tweede jaar van de Pabo en ik wilde heel graag iets in het buitenland doen. Maar um, in het tweede jaar heb je daar niet heel veel ruimte voor. Dat in het derde jaar heb je daar echt ruimte voor om drie maanden weg te gaan. Maar toch wilde ik al dit jaar iets doen. En toen vroeg ik aan mijn mentor en die zei. Oh, dan zou je wel naar educans kunnen. Dus toen een beetje gegoogeld en zo terechtgekomen. Zo heb ik mijn beste vriendin overtuigd, die ook op de PABO zit, om ook mee te gaan. En zodoende hebben wij ons ingeschreven. En Edukans is specifiek voor mensen die op de PABO zitten, zoals jij? Er gaan allerlei mensen mee. Docenten die al twintig jaar ervaring hebben. Mensen die gepensioneerd zijn. Studenten zoals ik, die pas twee jaar studeren. Iedereen die wat met onderwijs te maken heeft, die kan zich aanmelden. En meegaan naar een onderwijsexpeditie. expeditie. Uh, hoe ziet zo'n expositie er dan uit, want je zegt net, mijn beste vriendin gaat mee. Ja. En dus jullie zijn met z'n tweeën. Nee, we zijn met z'n tweeën. Maar, er zit taal... een hele groep omheen. Ja, zeker. We zijn in totaal met z'n vijftienen, waarvan twee begeleiders vanuit Edukans en wij gaan naar twee scholen toe, dus zeven om zeven en daar gaan we in totaal, uh, ik begeleid twee docenten. Dus iedereen begeleidt twee docenten, dus 28 Ethiopische docenten. Studenten. E Ethiopische studenten? Ja, Ethiopische ja, okay. docenten, ja. Heb je al een voorgesprek met die mensen gevoerd eigenlijk? Of verplof je daar zo naar binnen? Nou, dat is een beetje lastig. Omdat ja. we pas vorige week besloten hebben dat we niet naar het noorden gaan. Omdat het daar te onveilig is. Moet je een andere school zoeken? Ja, die school, andere school hebben we. En... Um... Daar zijn we vragenlijsten naartoe aan het sturen. Om zo een beetje antwoord te sturen. Maar omdat er noodsituatie is. wordt de, de, Wat er heen en weer gemeld wordt heel streng bewaakt. En we mogen bepaalde woorden niet gebruiken. Dus uh, dat is nu een beetje lastig. Maar op de school no, hoe het normaliter gaat. De school waar we eerst naartoe zouden gaan. Daar hebben we ook die vragenlijsten naartoe gestuurd. Daar hebben we goed contact mee. Ook vanuit uh, Ethiopische onderwijs. Gewoon de uh, ministerie van onderwijs. En wij hebben heel veel vragen gesteld. Hoeveel leerlingen er in de klas zitten. Waar zij hulp mee willen hebben. Uh, wat ze lastig. Vinden, wat er vinden dat ze goed gaat aan hun eigen team. Dus, maar ja, dat dus daar, is nu een beetje anders. Daar heb je een soort uh, plannetje voor ontwikkeld. Ja. Zou je datzelfde plannetje ook over kunnen zitten op die grote school in, in de hoofdstad? Denk je dat je dat kan gebruiken? Nou ja, de kwaliteit van het onderwijs is over het algemeen vrij hetzelfde. Omdat het programma landelijk wordt vastgezet. Dus als wij de eerste dag daar komen op maandagochtend. En er is een les over planten. En dat is dan de 24 april. En over een jaar komen wij weer op 24 april. Dan heb je precies diezelfde les. Want welke les, welke dag, welk uur wordt vastgelegd. Of gegeven, staat helemaal vastgelegd. Daar hebben de docenten geen invloed op. Dus dat is erg. Dat, ja. dat, dat, dat zijn geen dingen die je kan veranderen. Nee, dat kunnen wij niet veranderen. Nee. We kunnen wel veranderen hoe het uitgelegd wordt. Ja, dus niet gewoon zeggen dat het zo is. Maar als jij een uh, scheikundeles geeft over lucht en water. Laat ze dan een keer, en je moet een proefje voordoen. Laat de kinderen dan een keer dit proefje doen. Ja, ja. Je, je zei net dat uh, de correspondentie zwaar bewaakt wordt. En dat je bepaalde woorden niet mag gebruiken. Ja. Wat steekt erachter? Ja, zoals empowering. Of, um, er is nu, ja, ze zijn bang voor een opstand. Ja, dus want er is één partij aan de macht in Ethiopië. Dus we kunnen niet... Wij als Nederlanders, die ze dan misschien zien... dat wij hun uh, visie in gevaar kunnen brengen. Dat mag niet. Je mag bijvoorbeeld daar ook geen uh, foto's maken van overheidsgebouwen. Want dan zijn ze bang dat je daar een aanslag van gaat doen. Dus, uh, het is gewoon een hele oplettende... Uh, ja, de ja, overheid ja, is gewoon heel... Als ergens de noodtoestand is afgekondigd, dan yeah. worden dit soort dingen uh, als gangbare. En dat is voor zo'n situatie een normale situatie. Yeah. Yeah. Dus daar heb je mee te dealen. En ik kan me voorstellen dat het wat, uh, wat moeilijkheden gaat geven voor, uh, voor jullie. Uh, ik vind het toch verbazend dat, uh, dat je die kant op gaat. Ja, maar in de hoofdstad, dat is wel een plek waar ze, die is natuurlijk als laatste, uh, willen dat daar iets gebeurt. Want dat is hun ding. En uh, daar zit de hele regering. En ze gaan daar echt niet iets toelaten. Juist in het noorden, waar wat minder politieleger is, daar is het gevaarlijk. Want daar kan, kunnen milities in opstanden komen die uh, wat willen behalen door iets, misschien wel iets te proberen. En zelfs dat ja. is geen zekerheid. Hè? Dat zou alleen nee. maar kunnen. Dus we nemen gewoon het zeker voor het onzekere. We gaan er niet naartoe. Je... Zegt dat je dit jaar maar twee of 21 dagen weg kan? Ja, 2,5 weken. Maar ik hoor je ook zeggen, ik ga volgend jaar drie maanden. Nou, je hebt vroeg... het niet gezegd. Volgende maar ik hoorde het je wel zeggen. Jaar, ja, er, uh, Edukans, waarmee ik dus ga, dat, uh, die organisatie, ik ben helemaal enthousiast geworden over die organisatie. Als je kijkt naar wat voor projecten ze allemaal doen. Bijvoorbeeld Schoenmaatjes, heel bekend project is ook van Edukans. En zij hebben ook een programma, Going Global, waarin je drie maanden weggaat. En uh, ik ga niet zeggen dat uh, ik tegen het thuis vond, dat ik uh, daar al sowieso mee ga. Maar ik zit er wel over na te ik denken. zit in je hoofd. Ja. Ja, want volgend jaar zou dat kunnen als uh, het onderdeel van de minor dus, wie weet. En dan wordt het niet Ethiopië? Misschien wel. Ze hebben het ook in Ethiopië, <laughs> ze hebben het ook in Ghana, in uh, Kenia, in Malawi, Suriname en in India. Het zit echt uh, overal. Wat trek je aan dat soort projecten? Huh? Wij in Nederland, het onderwijs. Kijk, natuurlijk, de laatste tijd is er wat geklaagd over het onderwijs in Nederland. Maar als je kijkt naar hoe wij het hier hebben: met die geborden, met tablets voor bijna elk kind. Met, uh, gewoon alleen al dat elk kind een eigen boek, een eigen tafel, een eigen stoel heeft. Dat is zo bevoorrecht. En onderwijs is de manier om kinderen te helpen uit die armoede te komen. Dat van die stoel en die tafel, dat koop ik. Maar als elk kind met een tablet gaat uh, studeren, dat zal je daar niet bereiken. Nee, dat kan ook niet. Niet. Maar ik wil gewoon zeggen dat ons onderwijs kwalitatief en gewoon qua materiaal heel erg goed is. En die kinderen in Ethiopië hebben het misschien nog wel meer nodig. Want als zij kunnen leren, als zij de eindtoets niet halen in het laatste jaar, dan mogen ze gewoon geen opleiding doen. En maar 20% haalt die eindtoets. Hmm. En dat, als dus, dan dat kan zou je, je graag... Omhoog halen, ja. En dat kan door betere manier uit te leggen... Het, het op een andere manier over te brengen... dat meer kinderen het snappen. Ja, dat... En dan halen meer kinderen die toets... kunnen meer kinderen een opleiding doen... dus beter betaald krijgen. Kijk, als een school hier uh, maar 20% slagingskans uh, heeft... dan <laughs> is dat niet zo best natuurlijk. Nee, dat is één eindtoets en die is best wel streng. En als je die aan het, aan het eind van het laatste jaar gewoon niet haalt... <kwijnt> dan kan je hem heus nogal nog een keertje proberen. Ja, maar dan ben je klaar. Het is niet zoals hier dat je dan nog een optie kan doen... om een beroepsopleiding te doen... die. Misschien misschien op wat lager niveau is. Als je die laatste toets niet haalt, heb je gewoon pech. Dan val je die is gewoon... buiten de boot. Ja, dan kan je geen opleiding doen. Dan moet je uh, iets met je, ja, op straat gaan werken. Ja, winkeltje. Ja. Nou, dat is ook een heel ander systeem. Uh, en, dat, en Daar heb je wel gelijk in. Wij zijn natuurlijk een stuk doorontwikkeld in ons systeem. Ja. En uh, de hulpmiddelen, ja, daar kan je vraagtekens bij. Met zoeken. differentiatie. Als je daar 100 kinderen in een klas hebt, dan is het, het van het laagste niveau tot het hoogste niveau. En er is precies een ranglijst, nummer 1 tot en met nummer 100, van welke de beste score heeft. Dus het kindje dat nummer 99 en 100 is, die weten dat ook van zichzelf. Dat zou je in Nederland niet meer kunnen voorstellen. Dat is niet de positiefste kant van de nee. zaak. Jij bent nummer 99. Ja, en die, de, de leerlingen komen dan ook naar je toe en die zeggen, ik ben nummer vijf of ik ben nummer vier, want die weten, ik heb een kans later. Maar iedereen die onder de helft zit, die weet, ja. ik blijf zitten en ik kan er nog een jaartje over doen. Ja. Het zijn wel hele andere uh, systemen, andere ja, scholen. Zeker. Ik denk niet dat je zo'n mooi schoolgebouw zal treffen als wat je hier uh, in, in Nederland hebt. Nee, ja, dat is uh, voornamelijk een beetje baksteen, misschien een beetje modder en uh, riet en een hele, grofplaten dakje. Een hele andere wereld hè, ja. sommige stoelen waarschijnlijk. Ja. ja, ook al zou je tafeltjes en stoelen hebben, dan passen ze niet alle honderd in, in het klas met tafels en stoelen. Als je een klaslokaal van 100 mensen wil hebben, dan moet je de kroch nemen ongeveer. Ja. ja. Als je tafels en stoelen hebt. Ja, ik ben zeer benieuwd naar uh, jouw ervaringen. Dus ik hoop dat je als je terug bent een keer hier komt vertellen ja, hoe het was. Ja, goed. En uh, ik wens je heel veel uh, plezier. Ondanks dat het we hard werken gaat worden. Ja. En uh, ik wil nog wel even zeggen dat als oh ja. mensen willen doneren. Oh ja. Dat kan via uh, actiepagina.educans.nl En dan op uh, World Teacher Ethiopië. En dan kunnen mensen altijd nog... Uh, we hebben inmiddels wel ons doel bereikt. Maar hoe meer, hoe beter natuurlijk. En dat gaat niet naar ons, maar echt naar de klassen daar. Dat is een... Je doneert jullie project. Aan ons project, ja, ja. Dus alle projecten van Edukans staan erop. Maar je kan specifiek jullie project. Ja, ja. Dan moet je dat nog een keer rustig herhalen. Okay. Uh... Uh, Actiepagina.educans.nl En dan scrollen naar World Teacher Ethiopië 2018. World Teacher 2018 is het project. Ja. Oké, okay, nou, uh, goede reis. <laughs> Kom graag terug met een heleboel ja. ervaringen. Dankjewel. Dankjewel. En foto's. Dankjewel. Don't believe those clouds in the sky, 'cause they'll be moving on, and the sun will shine. If the world's been passing by, just reach out for a star. Terug bij het programma. Oh, goedemorgen. Soms wordt het op deze mooie dag na vrijdag de 13e. Dat was gisteren, dus het is okay. deze avond. De 14. 14e. Ja. Heb je een ongelukje meegemaakt gisteren dan? Nou ja, ik realiseerde me dat pas uh, s'avonds om half tien dat het vrijdag de 13e was. <laughs> ik dacht, nou er is allemaal niks gebeurd joh. Al dat ja. gelul over ongeluk en dergelijke. Ik, ik doe dan niet aan, aan, aan, aan dat soort uh, uh, getallen. en bijgeloven. Als je er niet geloofd bent, dan gaan er dingen fout. Ja, als je erin gelooft. En ik geloof het niet Nee. Maar je gelooft nou, wel in Vintage? Ik geloof wel in Vintage en ook in uh, Michiel die, uh, Michiel Ze is aangesloten of aangeschoven aan tafel. Um, vintage in Zandvoort, 20, en 22, 20 tot en met 22 april. Ja. Um, dat is de vorige keer was het. Uh, dat is 2015 geweest. 2015 geweest. En toen waren er wat issues met het terrein. Ja. Nee hoor, nee, met, uh, storm. met, met de storm. Met ja, ja, wind. Uh, ja, ja, dikke wind. En uh, toen ja. is alles in de nacht. Uh, de Verkeerde kant opgewaaid zijn ja Ja, ja, dat vond je toen heel bedroevend. Dat heb ik toen ja. uitgebreid ja. gehoord. Ja. En dat is natuurlijk ook heel ja, het is gewoon heel lullig dat het dit gebeurt op dat moment. Ja. Ja. Um, het was trouwens ja. de eerste keer op terrein of op het op het, evenement, vindt, het, terrein het pleint, zelf. Ja. Ja. ja, parkeerterrein zijn uit. Ja, is natuurlijk mooi terrein. Prachtig. En veel ruimte. Ja. En uh, mensen kunnen ook daar blijven. Ja. 20 en tot en met 22 april, weet je al wat over de weersverwachting? <laughs> nou, wat denk je zelf? Dat houden we natuurlijk al een half jaar van tevoren houden we dat in de gaten. En ja. de weersverwachting voor volgende week, die, uh, dat ziet er prachtig uit. Kijk, nou dat is sowieso al te hopen. Um, het gaat weer over volkswaars, Uiteraard, hè, vintage. tuurlijk. Je zou het haast de, de Volkswaarsclub kunnen noemen. Uh, ja, dat is het ook. Maar ja. is ook... ja, je, kwam, populair, hè? je kwam net ja. al voorbij in je, in je vintage ja, van Mooi, hè? Auto. Ja, ja, ja. Volgens mij wordt hij elke week een keer uh, in de was gevreven. Nee, dit is, uh, ik denk, de tweede keer uh, na de winter dat hier de, de garage uitkomt. Ja. Ah, oké, okay. echt, ja. uh, echt voor het mooie weer. Ja. Hey, de, de organisatie die, uh, uh, ligt in jullie handen. Ja. En uh, ik zag uh, vorig jaar al de poster hangen. Ongeveer. Een schitterende poster. Moet ik is even goed, hè? Dus je ja. bent er al heel vroeg mee bezig. Ja. Is het een liefhebberijclub? Of ja, is, ja, ja het, het, het, het, is, het is niet echt een club. Hoor, want ik, ik haat een beetje de, de benaming clubjes en dat soort dingen. Maar het is, het, het er is wel. Er zijn wel veel van dat soort clubjes. Het he? barst ervan. Ja. Het van, ja. Maar het, is wel, het zijn wel allemaal liefhebbers die in de, in de organisatie zitten. Het moet eigenlijk ook wel, want als je er niks mee hebt, dan, dan, dan snap je er ook helemaal niks van. Maar hoe, hoe, hoe, hoe, hoe zet je dat op? Want die clubjes die zeggen, nou we gaan over twee weken maken we een tour naar X. Ja. En dat zie ik heel veel gebeuren. Ja. Ook met, met uh, daar een camping en dan ja, ja, ja, een week ja. staan. Ja. Maar jullie zijn, uh, sec als organisatie, de Vintage. Ja. Schrijven jullie lui aan? Komt dat in boekjes? Uh, hoe gaat dat rond? Ja, Facebook. Facebook en Instagram, dat zijn de grootste mediums waar je je, je evenementen kan promoten. En op, vindt, of op, uh, op Facebook hebben een, een uh, interessant Sandwich een eigen pagina. Ja, daar heb ik, uh, nou pak een beetje, 4700 volgers. En een kleine 4800 mensen hebben die pagina gelijk. Dus een, een kleine 10.000 man, als ik er wat opzet, een kleine 10.000 man, die ziet het gelijk. Ja. Dan, heb je, dan heb je een evenement hè? en uh, daar kan je ook zien hoeveel mensen gaan, geïnteresseerd zijn ja. of uh, ja. uh, misschien... Ja. Hoeveel gaan er al? Nou, dat is wel leuk, want dit jaar voor het, voorheen uh, als mensen zich opgaven om te blijven uh, slapen... Dan kreeg ik een mailtje binnen, werd het bij ons netjes verwerkt. En dan uh, deed mijn vrouw dat altijd. En een factuurtje sturen ja. en bla bla. En nu hebben we dit jaar, uh, is onze website helemaal aangepast. Een hele nieuwe website. En daar kun je, daar kan je gelijk aangeven wanneer je komt. Met wat je komt, kenteken opschrijven. En je krijgt, uh, je kan gelijk betalen. Dus we hebben nu, en je ziet dat het mooi weer gaat worden. Want nu komen de reserveringen allemaal binnen. Maar ik denk dat ik nu op de vrijdagavond... Of op de vrijdagmiddag tot, ja, ik denk dat we al zo'n 40, 50 auto's hebben staan. En dat breidt zich op zaterdag uit naar... Uh... Nou, vorig jaar hadden we iets van uh, 400 auto's over het hele weekend. Dus ja, dat is, dat is prachtig. En dan zijn wij nog een van de kleinste evenementen van Nederland, hoor. We zijn daar... Uh, iedereen komt daar? Ja. Er wordt natuurlijk altijd een paar uitgezet en dan gaan we praten over de auto's. Uiteraard. En er wordt gebarbecued waarschijnlijk. <laughs> ja, nee, in de vergunning staat wel dat we mogen barbecuen op een bepaalde hoogte. Maar ze hebben het eigenlijk liever niet, vind ik begrijpelijk, want je zit natuurlijk midden in de zit duinen. In het Juist, en het is keurig droog daar. Mensen praten over wat, wat ze hebben, hè. ze ja. vinden het leuk. En ja. uh, zijn er ook uh, winkeltjes of, ja. of, of verkoopstans? Ja. Ja. Dat wil natuurlijk ook ja. wel iets kopen, ja. souvenir? Of ja, wat, je wel merkt, wat je wel merkt is dat, dat internet, hef, uh, kijk vroeger als je naar een evenement ging, dan had je daar tien kramen staan waar allemaal onderdelen op stonden en iedereen die ging bij zo'n kraam kijken en dan wilde een onderdeeltje kopen en weet ik nou daar is internet wel heel makkelijk in geworden, want dat hoeft niet meer, je hoeft niet meer naar zo'n kraampje toe, want je zet op internet en je verkoopt het toch wel. Dus daar is wel een terugloop in, dat zie je wel. Maar bijvoorbeeld de, de, de, de, de bussen waar, uh, wat we nu hebben staan dan, waar de koffie, de thee en de ja, Dat blijft toch wel bestaan. Dat blijft ja. altijd doorgaan. Dus wat wij nu hebben staan, dat is. Uh, uh, we hebben de, de koffiebus. Daar wordt de, de, de koffie en de thee uit, uitverkocht. Dan hebben we een, een bus met uh, broodjes, uh, hoe noem je de panini's, uh, sloep hebben we. En dan hebben we uh, een, caravan, een oude caravan uit 1972, en daar worden poffertjes uitverkocht. Ja, het grappige is, als je naar de, de foodtrucks gaat kijken, ja. zijn dat altijd oudere auto's. Ja. Ja. Dus dat zal bij de Volkswagen ook wel zo zijn Ja, het zijn allemaal oude busjes ja. Want de busje waar jij mij vanmorgen in zag rijden Die jongen die komt met de koffie Die heet de Koffie VW, dat is precies dezelfde <laughs> bus Koffie VW, ja nou ah ja, dus er wordt ook voor uh, inwendige mensen gezorgd. Ja. eten en drinken. Ja, we hebben ook op zaterdag, hebben we, dat is ook wel leuk, dus trouwens ook voor het eerst dit jaar. Uh, we hebben, de afgelopen jaren hebben we altijd gebruik kunnen maken van het Rode Kruis van hier van Zandvoort. kregen we uh, de spullen aangeboden via het, van het Rode Kruis. Uh, dit jaar voor het eerst hebben we dan uh, uh, op de zaterdag hebben we verse makreel. Die wordt, dat wordt gerookt door Jef de Vos. De vos. En die komt aan zijn makreeltjes komt daar lekker roken. Wij uh, hebben er broodjes bij. En de broodjes die worden verkocht. En het goede doel voor dit jaar is dan dus het Rode Kruis van Zandvoort. Dus de opbrengst van al die broodjes, die gaan naar het, uh, het Rode Kruis. Nou, ze staan ook wel bij de, bij de ijsbaan en dan gaat het ook als uh, zoete over. Ja, dat is zo lekker dat is zo lekker. Ja, ja. Iedereen mag makreel komen eten, begrijp ik? Ja hoor. Kijk, de, als en, jij... en je komt ook naar die auto's kijken. Uiteraard. Uiteraard. Kijk, als jij komt met, uh, uh, met je gewone auto, dus die moderne, dat moderne speel, ja, dan kom je het terrein niet op. Dat is heel simpel. Kom jij met een Volkswagen luchtgekoeld, dan mag je het terrein. Sowieso doorrijden. Dan betaal je 5 euro en dan sta je een soort grasveldmeeting. Dus dan mag je je autootje op het terrein zetten. Uh, de, de mensen die blijven slapen van vrijdag tot en met, uh, uh, tot met zondag Die betalen een bedrag afhankelijk van hoeveel man, met hoeveel man je komt En hoe, wat voor auto's je meeneemt en weet ik wat dus ja, Dat is uh... allemaal al verdeeld ja. ja, dat zie je ook op die website Kom je met één auto met één bus Of kom je met, met één bus met twee personen erin ja, We zitten met, uh, met toeristenbelasting Dus we moeten ja. wel weten En de brandweer en de politie Iedereen wil weten hoeveel mensen er op het trein zijn Nou, begrijpelijk dus mensen moeten het allemaal netjes invullen en dan klaar. Hoe heet de website? Vintage-at-zandvoort.nl Dus vintage zandvoort alleen dan de streepjes ertussen. Vintage? Vintage. Streepje. Oh, AT, niet een. AT, ja, vintage Ja. En als er nou bijvoorbeeld iemand komt met een oude, hele oude uit de jaren 50, <laughs> dan moet die heel gauw doorrijden. <laughs> ja, Ja, ja nee, dat hebben we, nee. Nee, nee, het moet echt wel Volkswagen zijn. Oh, uit de vakgroep. Dus we hebben bijvoorbeeld ook een, uh, iemand die met een oude Porsche komt, een 912. Ja, dat mag ook. Als het maar wel uit de Volkswagen groep is, of met een oude uh, Audi en een NSU of een Audi TT. Ja, dat vind ik ook allemaal prima, dat mag. Dat is echt. Het moet, uh, het moet Volkswagen gerelateerd. Ja, vag, nee, maar dat vag. was gewoon even ja. voor de ja. luisteraar, ja. een algemene vraag van ja. Ja, dan kom je met je oude BMW aanrijden, dan kom je er ook niet op. Nee. Ja. Ja, maar ja, die, hebben, nou die hebben ongetwijfeld ergens anders een meeting. Uh, 100% zei, want het bas van de meetingen. Ja, we ja, zijn zoveel. Maar jij zegt dit is een van de kleinste van, uh, van, van alle meetings die er zijn? Ja, ik denk het wel. Maar ja. je wordt natuurlijk ieder jaar wel groter. Ja, we zijn ja. Maar het hoeft niet, kijk, net zoals je hebt in Wannerooi en in, in Budel heb je Volkswagen evenementen. Ja, daar komen gewoon dik 2 3000 auto's bij, bij elkaar. Daar moet je ook plek voor hebben. Ja, dat wil ik helemaal niet, joh. Weet je, verloren gaan in nou ja, dat... organiseren. Dat vind ik veel te ja, aan, veel. Ja, aan alles zit het maximum. Tuurlijk, Toch? ja. Dat is natuurlijk heel leuk. En als er straks inderdaad de spui gaat uh, uit te te lopen, dan... heb ik helemaal ja. geen zin in. Ik, ik, moet, het, uh, ik moet het wel leuk blijven vinden. Als ik het niet meer leuk vind, dan stop ik ermee. Hij ja, heeft het de hey, voor... op het circuit gedaan. Ja, nou, ja, ja. ja, ja. Nou, ja. Uh, voor, uh, voor het zicht, hè. Uh, uh, uh, en voor, uh, voor degene die willen komen kijken. Ja. Is het op het Friedhofplein en daarachter in het grasveld? Of wordt P-Zuid nee, echt, echt alleen echt zuid Juist, achter, achter, achter. het huisje. Nou, dan heb ik het over grasveld, hè. Ja, op dat grasveld. Ja, maar dus het, uh, het parkeerterrein Zuid... Blijft het parkeerterrein. Daar kan ik gewoon mijn auto neerzetten en naar uh, de vintage autos komen. Ja, ja de, die, die, uh, waar die stoeptegels liggen. Ja, ja nee, daar kun je oh, gewoon je auto neerzetten. Wij zitten echt daarnaast. Dus echt in achter, het, achter het huisje. In, achter het huisje, op het grasveld, tussen de duinen. Ja. Ja, dan ben je uh, met 400 auto's al redelijk gevuld, denk ik. Nou, we kunnen er wel meer op hoor. Ja. ja. Heel groot terrein. Nou. Ja, het is groot hoor. Het is echt groot. En als het ja. inderdaad goed kun je aan de stoep ergens nog. Ja, nou ja, dat ja, nee, ja, zou kunnen. Maar we hebben natuurlijk, als je nu het terrein op komt rijden... Hebben we aan de linkerkant, als je erop komt rijden... Aan de linkerkant, daar hebben we het soort gedeelte van, van de campinggasten, zeg maar. He, dus door de slagbomen achter het huisje heb je, je een, je links. Ga je een, heb je een toeluitje naar beneden toe. Dat zijn een soort camping... Idee, dus daar blijven de mensen slapen. Dan heb je uh, aan de rechterkant van het, uh, van het huisje. Daar komen de, de tenten komen daar te staan. Uh, we hebben natuurlijk ook van, van 2015 natuurlijk ook geleerd met die storm. Dat mensen niet meer hun eigen tentje mee moeten nemen. Dus dat doen we niet meer. Dus wij hebben, hebben nu een samenwerking met uh, uh, Zandvoortse tentenverhuur. Die hebben stormvaste tenten. Gaan grote dikke nagels gaan de grond in en uh, klaar. En die uh, tot uh, windkracht 10 kunnen die hebben. Nou, dat is prima. Dus die staan daar. Dan daarachter komt dan op zondag de kofferbakverkoop. Die is er ook. En voor de tenten, of zoals we zetten in U-vorm, zetten we ze neer. En daartussen ja, daar komen allemaal uh, de dagjesmensen. En, en, en uh, mensen die met de grasveldmeeting meedoen. En, en ja, van alles. Dik wordt het. Geloof mij maar. Nou ja, we, gaan het, we gaan het volgende week beleven. Ja, ik ja. Kom zeker ja. kijken want ik vind het gewoon heel leuk om ja. te zien. En, uh, is ook. Even, en even, voor de zeker luisteren. als evenement is het leuk. Even voor 100%. de luisteraars uh, ja. thuis, ik zie heel veel twinkelende oogjes. Ja, maar ja. Ja. Ja. Ik kan er uur over blijven lullen. Ja. Ja. Vintage at Zandvoort. 20 tot 22 april, dus ja. eigenlijk het hele weekend van vrijdag tot uh, zondagmiddag, denk ik. Ja, vrijdagmiddag om 12 uur gaat de poort open. Nou, ja. dan zullen ze zeker weten, de eerste busjes al voor de deur staan, want we hebben bezoekers. Uh, ik heb reserveringen uit België, Duitsland, Frankrijk, Engeland en ja. natuurlijk uiteraard natuurlijk van Nederland. Maar om nou. 12 uur staan ze er zeker en zondag om 4 uur is het klaar. Is er nog een rondrit? Dat was wel de bedoeling. Uh, was ook een vriendelijk verzoek van uh, in Innovatiefonds Zandvoort. Uh, op zich kan het wel. Alleen ik ben er, ik ben er zelf niet zo'n voorstander van. Uh, het is hartstikke leuk een rondrit. Maar je zit op een gegeven moment met een groot lege plek op je veld. Dat is waar. En het ziet er niet uit. Nee, dat is waar. Je kan een rondrit, dat zou je kunnen doen. Maar dan moet je dat inderdaad voor een uurtje doen. Of, of voor anderhalf uur. Maar net op het, het moment dat die auto's weg zijn, komen er net, ik noem maar wat, allemaal bezoekers. Ja, ja, de, en die zeggen, ja. ja, wat een leeg veld. Uh, wat, ik, wat ik met een rondrit bedoel eigenlijk, is een rondje Zandvoort. Ja. Dat is een kwartiertje al, een half uurtje. Ja, dat zou wel kunnen. Ja. Ja. Misschien dat we dat nog, want dat kan altijd natuurlijk nog, dat we dat inplannen of wat dan ook. Dat we gewoon zeggen, jongens, wie heeft er zin om uh, rondje een dorp, rondje uh, door te rijden? Een klein rondje door te rijden. Het lijkt me, rond... me fantastisch om die ja. dingen gewoon een keer door het dorp heen uh, zien ja. te rijden. Dan, uh, ja. Nou, ja. ik zie dat ik zie, er wordt nu over nagedacht. Ja, ja. Je ziet, je het ja. denken ongeveer. Goed, volgende week, uh, vrijdag tot en met zondagmiddag is iedereen welkom op uh, parkeerterrein Zuid, achter het huisje. Ja. En, uh, nou ja, we gaan het zien. Gaat goed komen. Ontzettend bedankt voor de komst en uitleg. Jullie ook bedankt. En uh, we zien elkaar volgende week. Dank je wel. Dank jullie. We gaan gelijk door naar de agenda. Um, tot en met 22 april is er nog steeds de expositie Ren Rong in het Zandert Museum. En tot en met 30 april is de expositie van de kunstenares Monique van Hoorn in pluspunt. 14 april, Dutch National Racing Team Endurance op het circuitpark Zandvoort. En een Zandvoort. dag later is het uh, Classic Concert van de Piano Recital Aquatremens met Herman Rauw en Wilma Broeren in het protestantse kerk. De aanvang is om drie uur middags en de zaal gaat iets eerder open denk ik. En de entree is 5 euro, uitgebreid verteld zojuist in dit programma. Ja, wat ook uitgebreid verteld is, is de kinderkunstlijn en de opening is uh, 8. 10 april in de buurt van Thalassa En uh, wat lees jij nou door? <laughs> Opening Kinder Kunstlijn Boulevard Bernard. Ja, dat, dat, is, onge dat is ongeveer bij Thalassa Ja, dat is 16 april. Volgens mij is het 18 april. Ja, nou, staat hij hier bij mij. Ja, dat 16. kan wel wezen <laughs> Ik heb <het> zelden uitrijden. <laughs> uh, Mindful wandelen in Elswoud en uh, dat kan via de website www.mindful zonder l wandelen.nl ja, Voor de duidelijkheid. Ik, ik geloof je bent, maar ik... ik ja, ik, eh, maar laten we, het uh, niet, laten we het niet aan het papier afhangen. We hebben het, van, nee, we hebben het nee. van Jan gehoord dat het 18 april is. En het zou zonde wezen als daar maandag allemaal mensen staan en er gebeurt niks. Ja, dan is het Mindful Land ook 18 april dan. Dat moet dan wel uh, want 20 en 21 april is de toneelvereniging Wim Hildering, want die speelt het lijk in de vriezer, ook uitgebreid aan het bod gekomen in dit programma, in Theater De Krocht. En net al besproken 20 tot het 22 april Vintage, het Zandvoort op Bij Zuid. En 22 april is ook de American Sunday op het circuit Zandvoort. En dat begint om 10 uur s ochtends en dat eindigt om 4 uur s middags. En dan kunnen ze meteen natuurlijk even lang bij Vintage, het Zandvoort kom ja. wel eens heel druk worden in, wel eens druk worden in die... <laughs> en uiteraard is het 27 april Koningsdag en dan is het hele dorp weer versierd. Het zijn de kinderspelen, jachten en noem maar maar op. We ja. gaan het weer beleven, de Koningsdag. En de 26 tot en met 29 april is de Trophy of the Dunes op het circuit van Zandvoort. Kid Adventure Week, kinderen gaan deze week van alles doen in Zandvoort. We zoeken nog een kinderburgemeesteresse en dat is van 28 april tot 5 mei. En om 2 mei tot en met 1 juli is Mart Visser de take-over. Het Raadhuis van Zandvoort is van 2 mei tot en met 1 juli uh, het exclusieve domein van Mart Visser. Ja, dat wordt een heel groot project. Die, uh, er komen in winkels komt Mart Visser en noem het allemaal maar op. Wij gaan afsluiten en uh, wij bedanken uh, jacques uh, Jozef Duinmeijer voor de regie, techniek en de muziek. Gerrie Rutte als eindredactrice, Gert van Kuik als redactie. En die hetzelfde team heeft ook de koffie gedaan deze keer. Presentatie, kort dankjewel. En natuurlijk Ben Zonneveld, jij ook, dankjewel. En Hotel Hoogland, ook ontzettend bedankt. Wij sluiten af en wij wensen iedereen een prettig weekend en tot volgende week. Tot volgende week. In downtown Birmingham Right away I bought me a through train ticket riding across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in the New Orleans.